9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Deborah Plekkenhorst en Robert Meder. Het komende uur, natuurlijk, Duitsland-Portugal. Op, hij vonden we in Nederland over Nederlandse insignes. Maar nu eerst het nieuws met Jeroen Tjepkema.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 In Den Haag heeft de politie het Jonkbloedplein ontruimd. Op sociale media was opgeroepen om naar het plein in de wijk Laakkwartier te komen en redden te veroorzaken. De politie stuurde er ongeveer 150 mensen weg. Toen ze terugkwamen grepen agenten in. Het plein is nu afgesloten. Dinsdagavond waren er ook al redden na een politieinval. Vier medewerkers van het Internationaal Strafhof zijn afgelopen donderdag in Libië opgepakt... omdat ze verdachte documenten wilden geven aan Seval islam een zoon van Muammar Gaddafi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 Dit uur reageert Rita Verdonk op de fusie van haar politieke kindje trots op Nederland... met de beweging van Hero Brinkman. En natuurlijk volgen we de wedstrijd tussen Duitsland en Portugal. We kiezen weer mooie fragmenten in de Sportzomer top 5. En er kan worden getwitterd natuurlijk. Zoals ik al eerder zei, hashtag R1 sportzomer Wat vindt u van de wedstrijd van Oranje bijvoorbeeld? Luister naar Radio 1 Sportzomer met Robert Meder en Deborah Bleckenhorst. Zou Rita Verdonk nog een beetje trots zijn op Nederland? Want we zijn op het voetbalveld natuurlijk gewoon verslagen door de Denen. Maar wellicht dat de benoeming van Hero Brinkman als nieuwe partijleider... haar wel weer een beetje trots maakt. Want vandaag werd bekend dat Trots op Nederland... en de onafhankelijke burgerpartij van Hero Brinkman gaan fuseren. En Brinkman wordt ook de lijsttrekker van die nieuwe partij. Dag, mevrouw Verdonk. Goedenavond. Uw kindje is niet meer, denk ik dan... Nee, het is natuurlijk. Uh, aan de ene kant is het heel positief. En ik ben ook heel blij dat uh, ja, Hero de lijsttrekker wordt van onze nieuwe partij. Van onze nieuwe gefuseerde partij. Maar aan de andere kant, uh, ik en met mij heel veel anderen. Hebben natuurlijk uh, heel hard gelopen voor Trots op Nederland. We hebben er heel veel werk voor gezet. Dus om dan je naam uh, los te laten, dat, uh, dat is natuurlijk erg jammer. Alleen, ja, en naam. Ik ben ook heel nuchter. En naam is een soort uh, vehikel. En het gaat uiteindelijk om de boodschap. En die boodschap overbrengen, dat is het doel van de politiek. En dat is ook het doel geweest van onze politiek. En dat gaat hier ook gewoon, uh, ja, doen. En wat wordt de boodschap van die nieuwe partij? Nou, er zijn al een paar dingen genoemd uh, vandaag. Uh, bijvoorbeeld, uh, uh, ja. Uh, nou, minder geld naar ontwikkelingssamenwerking. Uh, heel kritisch kijken naar de Europese uh, samenwerking. En zeker niet meer aan Europa geven. Uh, een ander punt is uh, opkomen voor de, de ZZP'ers, voor de ondernemers, maar specifieke aandacht voor de ZZP'ers. Dat zijn zo wat, hè, wat punten. Wie heeft eigenlijk het initiatief genomen? Nou, we hebben in een uh, gesprek gezeten, en uh, toen hebben we het eigenlijk van beide kanten uh, zo eens besproken met elkaar. Ja, nou, maar er is uh, iemand geweest ja. die heeft iemand gebeld van, ze praten. Eh. Uh... Nee, nee, ja, we zaten te praten en uh, toen hebben we het uh, erover gehad van nou, uh, waarom niet samen? En, uh, maar waar was dat dan? Waar, te... waar zat u te praten dat u elkaar zomaar tegenkwam, zomaar ergens? Nou, oh, nee, nee, wij zaten wel, wij, wij zien elkaar regelmatig en uh, wij hadden nu samen een uh, lunch. en Nou, die was, hij ging eigenlijk helemaal niet daarover, en, uh, maar toch uh, kwam uh, aan de orde op een gegeven moment van ja, waarom ja. is dat eigenlijk nooit gebeurd? En ja. nou, doen, uh, wij zijn allebei doelers, dus uh, meteen daad bij het woord gevoegd. Ja, waar wil u het niet zeggen eigenlijk? Sorry? Maar wilt u het niet zeggen? Wat wil ik niet zeggen? Nou, wie het initiatief genomen heeft. Maar nou, heeft u nooit een gesprek gehad waarin je samen zit te praten... en waarin je samen tot de conclusie komt van nou, dat zou een heel goed idee zijn? Ja, nou ja, goed. Nee, nee, want ik zit niet zo in de politiek uh, en ik weet natuurlijk niet hoe het werkt. Dus ik vroeg me dat gewoon af. Ik denk, nou ja, het moet wel heel toevallig ja, zijn. Het is in het gewone verkeer, hoor. In het gewone menselijk verkeer werkt het ook zo, hoor. Dat je samen met elkaar het maar over een vakantie of weet ik veel ja. wat. Dat je zacht op een idee komt. Ja, ja. Maar goed, we kunnen het ook positief draaien natuurlijk wat uw partij betreft, dat u weer een, een lijsttrekker heeft. Nou, zeker. Ik ben er ook heel blij mee. En ik ben ook blij met die... Uh... Met die fusie en uh, ja, ik bedoel, je bent toch aan het zoeken. We hebben hele goede mensen ja, binnen trots op Nederland. Maar ja, misschien net niet die ene die nou ja, een stuk charisma meebrengt. En, en die heel duidelijk een boodschap kan overbrengen. Kortom, die voldoet aan alle eisen waar een lijsttrekker aan moet voldoen. Ja, en dat, dat is heel natuurlijk wel. Mevrouw Verdonk, Brinkman gaat dan de kart trekken. Maar blijft u wel betrokken? Wellicht gewoon achter de schermen? Uh, ja hoor, en ik uh, blijf ook gewoon lid. Ik hoorde vanmiddag even op de radio dat ik afscheid genomen zou hebben van Trots op Nederland. het nou, is altijd weer nieuws wat je uit de media hoort. Ook voor mij was dat nieuws, want dat is onwaar. Ik heb geen afscheid genomen. Ik blijf gewoon lid en ik blijf gewoon op de achtergrond adviseren. Maar ik ga niet op een lijst staan of ik ga niet tot de voorgrond treden. Maar Trots op Nederland is straks niet meer, want dat wordt een heel nieuwe naam ook. Uh, ja, maar de mensen van Trots op Nederland die zitten er natuurlijk bij. En het is natuurlijk wel zo dat we wel hebben gekeken inhoudelijk of onze programma's met elkaar overeenstemmen. Tenminste, nou. dat heeft het bestuur, bestuur gedaan, samen ja. met Neroen Brinkman. Maar dat is natuurlijk wel zo. Er zijn gewoon uh, allebei rechte partijen en we willen ook blijven. Ja, maar u komt niet op de lijst, dat is zeker? Ja, dat is zeker. Ja. Ja, ja, ja. En hoeveel zetels gaat deze partij halen? Nou, ik hoop zo tussen de drie en de vijf. Daar zou ik heel blij mee zijn. Ja. Nou. Dat is een hoog inzet. Uh, nou, Herel heeft nu uh, gezet, als je kijkt naar de peilingen, dan uh, uh, haalt hij die ook wel weer uh, binnen. Nou, we hebben nu ja, veel meer menskracht om campagne te voeren, want dat is natuurlijk uh, nodig, uh, om dat de komende maanden goed te doen. Nou ja, en uh, ja, dan moet je jezelf dus ook, ook een doel stellen natuurlijk. Ja. Is er al suggestie geweest voor een naam, voor een nieuwe naam? Uh, nee. Nee, we hebben, nee, maar daar zijn we ook niet toegekomen vandaag. Want het was vandaag een algemene ledenvergadering van tot van Nederland. Nou, er was nogal wat om uh, over te praten natuurlijk. <lacht> Ik bedoel, we willen een fusie aan, die moet een lijsttrekker worden. We hebben ons allemaal al volgehaald en dat was uh, snel stemmen. Toen kon iedereen nog net op tijd voetballen zien. <lacht> ja, dat, dat begrijpen we dan ook alweer. Had het maar niet gedaan, denk u dan uh, waarschijnlijk achteraf. Maar toch, wie gaat, die, wie, gaat die naam, wie gaat die naam bedenken? Is, is daar wel al hey. over gesproken? Of hoe gaat dat uh, gebeuren? Hoe kunnen mensen inzenden van... Uh... Maak er een ja, prijsvraag ja, mensen, van, denk ik dan? Ja, ja mensen zullen daar gewoon uh, over. Uh, die kunnen gewoon hun reactie geven via de site. En uh, er is een uh, commissie van wijze mensen, zoals dat dan zo mooi heet, vanuit uh, beide partijen. Ja, die met elkaar gewoon nog een aantal dingen gaan, uh, gaan ontcijferen en uh, gaan ontwikkelen. En uh, ja, er hoort ook een uh, uiteindelijke naam bij en dat moet natuurlijk snel. De onafhankelijke partij die trots is op Nederland bijvoorbeeld, of hoort dat dan alweer te lang? Goeie, genade, wat een afkorting is dat. Ja, dat is dat -P -T -N t -n of zo. Dat is dan een o, PTN, ja, die is inderdaad wat lang. Uh, mevrouw Verdonk, drie tot vijf. Uh, ja, we schrijven hem op, zou ik zeggen. En we houden hem in de gaten voor 12 september. Oké, okay, doen. Rita Verdonk. Dank u wel, mevrouw Verdonk. Goedenavond. Ja, graag gedaan, goedenavond. Goed, we gaan naar Duitsland in Lofof. Duitsland tegen Portugal, Filip Koken. We schrijven inmiddels de 25e minuut en de bal ligt op zo'n 22 meter van de goal van Rui Patricio, de doelman van de Portugezen. En de Duitsers mogen dus een vrije trap gaan nemen en daarvoor hebben ze een specialist, Podolski, die kan zo'n afstand in één keer overbruggen. Even kijken wat ze gaan doen, de balletje wordt lekker klaargelegd door Eusiel. nu gaat Podolski schieten en die treft de muur. Ja, de Duitsers die mopperden nogal dat ze deze vrije trap kregen. Er werd een overtreding gemaakt uh, door uh, Meirelles op uh, Kedira. En als de scheidsrechter niet had gefloten, dan uh, had Gomez gescoord. Want het gebeurde in de volgende actie. Dus hij weigerde de voordeelregel toe te passen. En dat terwijl uh, ja, de Duitsers zich al eerder bestolen voelden door diezelfde Stefan Lanois. De scheidsrechter uit Frankrijk, omdat Helder Postiga geen rode kaart kreeg... na een werkelijk een aanslag op de enkel van Manuel Neuer. De iets te korte terugspeelbal, Helder Postiga dacht, daar ben ik vast eerder bij. Maar hij geeft zo onbesuisd in op de enkel met een gestrekt been. En het is onbegrijpelijk dat die scheidsrechter uit Frankrijk daar slechts een gele kaart voor gaf voor Helder Postiga. En daarmee ontsnapt hij ook, want hij kan niet later nog eens bestraft gaan worden. Goed, we zijn inmiddels zo'n 25 minuten ruim onderweg. Een kansenarme wedstrijd. Er gebeurt niet zo gek veel, veel spel rondom het middenveld. De verdediging hebben het goed onder controle. Ik heb eigenlijk het gevoel dat het nog moet beginnen. 0-0.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 De boy Annabel. Ja, een mooie avond is het dus geworden voor de Denen die in veel minder grote aantallen in het stadion aanwezig waren dan de oranje fans. Maar hun blijdschap was er natuurlijk niet minder om. Helemaal omdat veel supporters de winst natuurlijk niet hadden verwacht. Een reportage van Jeroen de Jager. Aan het tijd van de wedstrijd naar het Deense vak gelopen, waar iedereen tamelijk nerveus is, want er zal de gelijkmaker nog vallen. Samen gevrouw Handen zitten ze hier te bidden bijna voor die winst. You think it's gonna be okay for Denmark? It's gonna be fucking okay for Denmark. It's gonna be great for Denmark. We're gonna win this, we're gonna take it home. Tuurlijk komt het goed. We gaan dit winnen, we nemen dit mee naar huis. Hadden jullie verwacht om te winnen? Did you expect that you would win? No, not at all. Not at all. Not at all. En het slot u van Nederland. What did you think of the Netherlands? They have a great team and they play some good football, maar niet uh, clinical enough. You have to take a chance when you got a chance, so yeah. Goed team, maar niet uh, klinisch genoeg gespeeld, zegt hij. Uh, ze hebben veel kansen gehad, uh, maar ze hebben hun kansen niet genomen. Ja, dan uh, win je het niet. Appelstop! Appelstop! Dat is altijd Denemarken. Wat is Appelstop? Stand up. Nog drie minuten extra speeltijd en het ziet er naar uit dat ze het gaan halen. Wat betekent dat voor Denemarken? Wat would het voor Denemarken als het wint? wins? That we're number we in the pot Number Nummer Oh ja. Yeah. Dat betekent heel concreet dat ze nummer 1 zijn in, uh, in de pool. Oh, oh, Dit is uh, zenuwslopen. Ja, <laughs> yeah, very. Too good to be true. <laughs> en ook die Denen weten wel wat van uh, leuke uitdossing. Hier staan ze ook met uh, helpjes op. Allemaal natuurlijk in het rode shirt van Denemarken. Hoewel Denemarken vanavond met wit speelt, maar normaal is dat natuurlijk met rood. De winst. We gaan hier boven op de hekken staan om te laten zien dat ze er zijn. Ze willen natuurlijk dat de spelers deze kant op komen. De kant van het vak aan ja jou, daar zijn ze. Daar komen de spelers, de supporters bedanken. Dankjewel Nederland, we hadden dit helemaal niet verwacht. Helemaal niet. Hoe komt dit? De victory voor de Dates team, is spirit, team spirit. What are you going Wat gaat u doen? Ik denk we we'll dat hij opheft de Dutch people, with the Dutch people. Yeah. Okay. Hij denkt dat hij uh, nu met de Nederlandse supporters een feestje gaat bouwen. Waarschijnlijk op het Vrijheidsplein gaan ze toch samen nog even lekker drinken. En dat bleef voor de Denen in het metaliestadium nog lang. Onrustig, kan ik me voorstellen. Het duel tussen Duitsland en Portugal is een half uurtje onderweg. Filip Koken. Ja, ruim een half uur, zo'n 32 minuten. En uh, er gebeurt niet al te veel in de eerste helft. Ik denk dat we op zo'n gemiddelde zitten van een halve kans per 10 minuten. En die halve kansen die waren dan voor Gomez en twee keer voor de Podolski... Voor de rest grossieren de Duitsers nu ook zeker het laatste kwartier in slordigheden. Leveren de bal erg vaak in, zo rond de middenlijn. Zoals er nu ook weer gebeurt door Toeroen van Zwijnsteiger. En dan proberen de Portugezen tot een aanval te komen. Maar een aanval van de Portugezen heeft nog nooit geleid tot een goede kans. Wellicht nu met Ronaldo, die het 16 meter gebied ingaat. Nu daar Boateng, de rechtervleugelverdediger, tegenkomt. Dat is pas twee keer tot nu toe gebeurd. Zoveel aanvallende acties heeft Ronaldo tot nu toe nog niet gehad. Datzelfde geldt overigens voor Nani namens Portugal op de rechterkant. Borstiga in de punt van de aanval is de bal nu ook weer kwijt. Zodat de Duitsers weer kunnen overnemen. Het is een wedstrijd in een bijzonder laag tempo. En na 33 minuten nog altijd 0-0. Het is inmiddels 18 minuten over 9. Er komt een uh, insigne voor uh, de mariniers. die 35 jaar geleden een eind maakte aan de Molukse treinkaping bij de punt. Uh, dat heeft de Defensie uh, bekendgemaakt. Heeft u eerder vandaag ook al wat over kunnen horen. De Molukse regering in de ballingschap noemt dit ongepast en schandalig. Maar waarom doet dit nog zoveel met de Molukse gemeenschap zoveel jaren later? In de studio is uh, Natasja. Uh, Parti Palloi, heb ik het Parti goed? Palloi, neem me niet kwalijk. Ik bedoel <laughs> het goed. Uh, uh, half Molux, uh, je hebt een fotoboek gemaakt. Dat ja. heet? Dat heet uh, Trots. <laughs> ja. 60 jaar Molukkers in Nederland. Ja, Leg eens uit, trots. Ik kan het wel snappen hoor, maar uh, ja. ik hoor het graag van jou. Ja, trots heeft vele kanten. Het um, Molukse volk is heel erg trots op zichzelf. Uh, um, en daarnaast um, is ook de boodschap dat ze trots op zichzelf moeten blijven. En uh, op hun... Uh, dus dat omgeving. Ja. Uh, wat vind je van het voornemen van defensie... om, uh, om uh, insigniers uit te gaan reiken? Ik vind het onnodig. <laughs> ja? ja? Je kan er op geen enkele manier begrip voor, uh, voor opbrengen? Nee. Nee. Nee? Nee, nee. Ik vind het uh, onnodig van beide kanten. Um, er zijn doden gevallen. En um, de beëindiging... dat uh, Mariniers hebben dat in opdracht gedaan. En uh, wanneer er doden vallen... vind ik het sowieso geen heldhaftige daad. En... Uh, ik vind het jammer dat zij dan een insignie krijgt uh, ja, toebedeeld. Onnodig. Daarmee druk je nog een tikje zachter uit... dan de Molukse regering ja. in Ballingschap. Die noemt het ongepast, schandalig. Ja. Het ging ook om een uh, executie zelfs, uh, zeggen ze. Uh, wat zou de regering dan willen? Dat er helemaal niets gebeurt? <coughs> nou, uh, helemaal niets uh, laten gebeuren sowieso niet. Uh, maar wel vooral uh, het uh, uh, ja, uitleg. Mensen wachten nog op uitleg. Uh, sowieso uh, om het bespreekbaar te maken... Uh, dus eigenlijk, uh, je kan het zien alsof het verwaterd is. Hm. Wat, wat willen ze dan met name bespreekbaar maken? Ja, wat, uh, wat is er gebeurd? Waarom zijn Molukkers hier naartoe gekomen? En uh, waarom uh, uh, mochten Molukkers niet uh, drie tot zes maanden hier blijven... maar hm. waarom zijn ze hier nog steeds? Dus eigenlijk veel breder trekken dan uh, dat ene moment van die, uh, ja. van die bevrijding. Ja, ja. Want dat is natuurlijk de reden waarom die mensen dat hebben gedaan. Want ja. die hebben geprobeerd mensenlevens te redden. En dat hebben ze misschien ook wel gedaan. Dus ja. dat is de achterliggende gedachte, dat is de andere kant van de zaak natuurlijk. Maar is daar binnen de Molukse gemeenschap helemaal geen enkel begrip voor, de, voor, te, voor te krijgen? Misschien een enkeling, maar ja, ik zou niet weten waarom. Uh, ja, het is toch... Uh, kijk, je hebt aan één kant heb je de, de, de Molukse gemeenschap. Uh, die zijn er nog ontzettend verdrietig over en, en uh, boos. En aan de andere kant, uh, ja, je gaat zoiets niet belonen, vind ik. En ik denk dat vele Molukkers uh, met mij zo uh, denken. Want zo wordt het echt gezien als een beloning? Nou, zo kan je het wel uh, zien. Het ja. is een soort van wond wat, dat weer gewoon open uh... Getrokken wordt. Want je bent net inderdaad verwaterd, maar hierdoor ja, komt het in één keer komt wel weer, weer boven. Ja, ja, ja. Je, je haalt weer de, de hoe zeg je dat? pot van de deksel op. Ah, Oude wonden worden of, weer of overgereden. Niet. Precies, ja. ja. ja. Uh, jij was min 4, geloof ik toen dit gebeurde. Nou, uh, volgens niet? mij uh, bestond ik nog niet <laughs> nee, eens. Nee, precies. Volgens mij was je min 4. <laughs> ik ben van de uh, 81. -4, uh, dus, ja, min 4. Ja. ja min 4. Dat dus. ja, ja, ja. Uh, gaat nog net goed. Uh, <laughs> ja, ja. Als het diep boven de 10 komt, dan gaat het goed bij een sportjournalist. <laughs> uh, maar hoe. Uh, hoe kijk je dan tegen, de, te, tegen dit hele gebeuren aan, want 1977... hoe heb je bijvoorbeeld uh, uh, geleerd wat er is gebeurd? Uh, hoe gaat zo'n overdracht ja, van generatie zo... op generatie? Ja, bij mij ging het volgens mij anders dan bij de meeste uh, Molukkers van mijn uh, leeftijd. Of van Vertel dan eens generatie. even hoe het bij de meeste gaat. Bij de meeste, ja, meer in als, uh, dat dan bijvoorbeeld in de gemeenschap uh, is opgegroeid. Dat krijg je dan, uh, natuurlijk iets sneller uh, mee en misschien wel uh, met meer emoties. En Met. ik heb iets uh, later moeten uh, horen. En ja, eerst even ook. terug naar hoe de meesten het horen. Gaat het dan in bijeenkomsten? Wordt het dan... Nee, dat gaat dat gewoon van, van, gaat van, van naar oma naar kleinkind... of van moeder uh, of vader naar uh, kind. Ja. Ja. En hoe heb jij het dan gehoord? Uh, ja, eigenlijk ook via familieleden. Dus ook uh, via uh, nou ja, ooms, tantes, uh, oma. Ja. Ja. Had je daar had je emotie bij toen je dat hoorde? Ja, toen was ik nog heel jong. Dus toen, dat, dat begreep ik nog niet echt nu, als je, naarmate je ouder wordt, ga je, dan ga, ge, komt, uh, valt alles op zijn plek. En dan heb je er ook meer begrip voor. En dan kun je, je ook uh, inleven, maar als je ja, acht jaar bent... Was het een heel eenzijdig verhaal dat jij te horen kreeg? Ja, toen wel, ja. Want er zitten twee kanten aan het verhaal. Je kan natuurlijk ook zeggen, uh, de negen jongeren die destijds de trein bestormden... waren wellicht ook geen lievertjes. Nee, natuurlijk nee, niet. Het waren tieners... En uh, ja, je weet, in elke cultuur heb je tieners uh, en uh, die hormonen die uh, staan te springen. En dat gaat van hot naar her. Dus het was ook een soort van noodkreet. Het had misschien wel anders uh, gekund, maar op dat moment vonden zij dat de beste, ja, de beste mogelijkheid. Leeft dit nog altijd meer onder de jeugd dan wellicht onder de oudere generatie? Dat het daar, wat je zei, al eerder zei, toch nog wel dat verwaterd is? Um, ja, dat is een hele goede. Het leeft sowieso nog bij de jeugd. En misschien wel wat sterker, omdat zij bewust zijn dat, het, uh, dat de eerste generatie en het wegvallen is. Je hebt nog enkele van de eerste generatie die over is. De meeste zijn al tussen de 85 uh, naar de oudste 98 uh, jaar oud. En uh, ja, de derde generatie is nu, zeg maar, dat zijn nu de jongen of de, de, de dertigers. Ongeveer. Die, ja, die weer de toekomst ingaan. En hebben zij het gevoel dat ze nog ergens voor moeten vechten? Ja, dat hebben zij sowieso. En waarvoor vechten ze dan? Voor oma's en opa's. Ja. Hm. Maar er zit natuurlijk meer achter dan oma's en opa's. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Wel wat dan? Uh, ja, dus toch de, ja, hoe zeg je dat, de Molukse zaak. Ja. ja de het, erkenning. De erkenning, zeker. En het waarom. Ja, dat, dat blijft nog steeds knagen. Heb je wel de indruk dat de erkenning voor de, uh, de... zoals de jeugd dat ziet, misschien ietsjes verandert... ten opzichte van de vorige generatie? Ja, dat zou best wel kunnen. Ik denk dat uh, de jeugd van nu en sowieso... Uh, ik denk, de, laat ik zeggen, de tweede generatie... dus uh, mijn, mijn uh, vader, vader oom en, en tantes ja. en... Uh, de vijftigers, laat maar zeggen. Ja, de vijftigers. <laughs> um, ik denk dat zij wat introverter zijn... En uh, de derde generatie, dus uh, waar ik, uh, ik ben ook derde generatie... Wat opener. Die zijn wat opener. Die staan ook natuurlijk met één, en uh, misschien wel al met twee benen... in de Nederlandse maatschappij. Hmm. En zijn dus uh, kunnen wat brutaler zijn. Ja, ja, maar opener wil dat zeggen dat ze ook open staan voor, uh, voor, voor gesprekken bijvoorbeeld. En bereid zijn om eventueel een handreiking te doen... Uh, voor zover zij vinden ja, dat hoor. het een handreiking moet zijn... maar in ieder geval ja. om tot een gesprek te komen. Ja hoor, zeker. Zijn die initiatieven er ook? Uh, die zijn er af en toe wel, ja. Maar? Uh, vorig jaar wel. Um, ja, maar. het is het. het... Helaas. Mare, ja, namelijk. klopt. Uh, ze zijn er wel. Alleen er komt niet zoveel uit. Aan wie ligt dat dan? Ja, ik denk aan beide kanten. Ja. Kijk, moeilijkers zijn op dit moment geen allochtonen. En ik denk dat daar ook wel, een, uh, dat er ook wel iets in zit. Uh. Wat zou er moeten gebeuren? Wat zou er moeten gebeuren? Ja, sowieso. Een excuus? Wanneer? Ja, een excuus is misschien wel... Uh, ik denk dat er heel veel mensen me blij, uh, blij mee zouden zijn. Maar daar ben je nog niet klaar mee. Um, ik denk dat sowieso... gelukkig van mijn generatie... die echt er iets van willen maken... Uh, moeten ze gewoon samenpakken... en daar echt iets voor gaan doen. En niet alleen praten, maar ook echt iets gaan doen. Ja, maar dat vind ik een beetje vaag. Ja, dat blijft toch vaag. Maar zijn vaag. <lacht> Nee. Nee, nee, nee. Um, nee, Echt iets gaan doen. Eerlijk, dus bijvoorbeeld, je hebt geen, niet echt een moeluks orgaan, bijvoorbeeld, waar je terecht komt, uh, uh, kan komen met, voor, voor het vies of wat dan ook. Er zijn een aantal stichtingen, maar ja, daar dat, dat komt ook niet zoveel uit. Maar misschien moet die derde generatie daar dan het voortouw in nemen. Ja, en zeggen we verenigen ons en laten ja. we het nu dan ja. gewoon ook echt goed opzetten. Ja, maar maar dat, orgaan... dat, dat, Daar is al het een en ander bewust. Uh, ja. Ja. Ah, dus, maar het dus, kan dus, beter. Het kan zeker beter. Ja, maar er is wel een beweging in gang gezet. En, ja. en als ik jou zo hoor, dan zit er wel wat aan te komen. Ik, heb er, uit, ik heb er wel vertrouwen in. Er zijn ja. een aantal mensen die ik dan zelf ook ken. En die, uh, ja, die gaan de goede kant op. Blijf nog even zitten, want je hebt een prachtig uh, boek gemaakt. Ja. Een, een fotoboek met uh, foto's van de M Molukse gemeenschap. Ja. En, uh, ja, een doorsnede van mag ik aannemen. Ze staan er niet allemaal in. Nee, helaas zo, niet. Zo, zo, zo dik is het boek dan <laughs> nou ook weer niet. Nee. Daar, daar willen we straks uh, ook meer over horen. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Nederland verloor dus met 1-0 van Denemarken. En ook de Deense verslaggever was benieuwd hoe dat nou kwam. Hij vroeg het aan John Heitinga. Heb je ooit zo'n klankstinnig wedstrijd meegemaakt? Nee, goed, ik gaf er net al eerder aan. Ik kan me niet herinneren dat we zoveel kansen hebben gecreëerd in een wedstrijd. En dat we uiteindelijk uh, niet scoren. Het is eigenlijk een, uh, een miraculeuze wijze dat uh, de Denemarken vandaag van ons wint. Want ze hebben eigenlijk een halve kans uh, gehad. Zij scoren. Ik denk dat het op, uh, op, op twee handen niet uh, valt te tellen hoeveel kansen wij hebben gehad. En wij scoren niet. Ik denk dat het wel uiteindelijk aan ons gelegen heeft. Omdat wij gewoon uh, ja, het hebben laten liggen. Zeg maar. Omdat je dan wel de kansen krijgt maar niet scoort. Van normaal gesproken moet je vandaag gewoon met, uh, met grote cijfers binnen, lijkt me Ja, en oké. Okay, natuurlijk had je kansen af moeten maken. Maar het spel, spel dat de valt denk ik weinig te verwijten. Nee, ik denk dat wij uh, allemaal stuk voor stuk heel gretig waren. En dat uh, had ik al zeg uh, of het nou geluk is voor hun of pech voor ons of onkunde of wat het ook is. Ja goed, we hebben niet gescoord vandaag en dat is een feit. Er was nog een paar momentjes dat het heel discutabel was met de scheidsrechter. Wel of geen handsbal. In mijn ogen was zeker de laatste absolute penalty. Maar goed, de scheidsrechter die neemt een andere beslissing. Maar ik denk wel dat wij hier positief over moeten blijven en ja, vooruit moeten kijken naar de volgende wedstrijd. Want die is natuurlijk al over vier dagen. Het gaat een kraken worden, maar... Ja goed, we moeten laten zien dat wij WK uh, willen winnen. John Heiting gaat tegen een Deense verslaggever. En wij breken ons hier het hoofd over wie dat nu was. Mocht u het weten, twitter dan gewoon ook mee op uh, hashtag R1 Sportzomer. Duitsland-Portugal, de droomuitslag 0-0. staat nog steeds te borden, Filip. Ja, en als het zo doorgaat, dan is dat ook de eindstand. Want uh, er gebeurt niet al te veel op het veld. Uh, Duitsland heeft het meeste balbezit tot nu toe. Even nu niet overigens. Als naar namens Portugal maar ingooien, de linksbek... Maar Duitsland heeft tot nu toe meer dan 60% balbezit. speelt de bal wel rond, maar doet dat in een slaapverwekkend tempo. De spitsen zijn niet al te bewegelijk. De middenvelders kunnen die spitsen niet bereiken. En dus uh, kunnen de Portugezen iedere keer weer overnemen. En uh, de Portugezen zijn overigens voor in de bal ook weer heel snel kwijt. Die komen ook uh, nog niet tot nu toe tot een schot binnen de palen. Die hebben Nooyen nog niet op de proef kunnen stellen. Wellicht nu als Nani uh, wordt aangespeeld. Uh, de rechterkant uh, komt een voorzet. En die wordt dan weer eenvoudig verdedigd daardoor... Uh, Badstuber, de centrale verdediger, nog een minuutje te spelen. Het is 0-0. We hebben nog weer een halve kans gehad van Muller na een soort van flipperkast aanval. Bestaande uit een aantal mislukte voorzetten. En in de laatste minuut, nu van de reguliere speeltijd, gaan we de corner nog maar even meenemen. Dat zal het laatste serieuze wapenfeit zijn uit deze eerste helft. Een corner genomen door Joao Moutinho. En daar nog een kant voor. Peppe, peppe, onderkant lat. Hoe is het mogelijk? Ja. Een geweldige Goed. kans ineens uit het niets. Nou ja, uit het niets. Uit een corner. Uit een doodspelmoment. Na een enorme dekkingsfout in het 16-meter gebied van de Duitsers. Dus Engeland, en Duitsland de... Momentje, het is een engels Duitsland-momentje, Philip. Ja, dat zou je zeggen. Die, ja, dat, dat, dat is dan niet? Weer, volgens Ralf Willems is Kijk, dat dan weer het oude Duitsland. En uh, nee. ja, die bal stuit het op de lijn. Hij is inderdaad niet over de lijn geweest. Want Peppe dacht even dat hij gescoord zou hebben. Maar hij komt inderdaad onderkant lat op het kalk van de lijn. En het is zeker geen doelpunt wat de Portugees ook zouden willen beweren tegen de scheidsrechter. Een gelukje dus voor de Duitsers. We zitten inmiddels ruim in de blessuretijd. Peppe is heel dicht bij een treffer. En eerlijk is eerlijk, dat zou ook onterecht zijn geweest. Want eigenlijk verdient geen van beide ploegen te scoren tot nu toe. 0-0 is het. En het is half tien geweest. Hier is Jeroen Chepka met de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1.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 Ja, we, fe we feliciteren zometeen Frank Kanezen met de overwinning van zijn Denemarken. Uh, het is overigens rust bij Portugal-Duitsland. En we bouwen het komend half uur weer aan onze top 5 van mooiste sportmomenten. En dat kan natuurlijk nog steeds worden getwitterd: hashtag R1 Sportzomer. De politie heeft het jongbloedplein in de Haagse wijk Laak ontruimd. Op sociale media was opgeroepen om naar het plein in Laak te komen en daar rellen te veroorzaken. Korspruit van de politie Haaglanden. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat is er nou precies gebeurd? Ja, het Jongbloedplein in Den Haag is een van de locaties waar altijd veel mensen zich verzamelen. na afloop van een voetbalwedstrijd. Nou, de buurt die was dat wel goed zat, de afgelopen EK's en WK's. Uh, vandaar dat we die signalen van de buurt ook opgepikt hebben. Dat we daar vandaag, zoals onze burgemeester dat zo mooi gezegd heeft, robuust aanwezig waren. En uh, uiteindelijk kwamen daar veel mensen naartoe. Die hebben we gewaarschuwd om van het plein weg te gaan. Nou, dat wilde ze niet. Uiteindelijk begonnen ze daar te voetballen en uh, werd er met wat flessen gegooid. Ja, en dat heeft ons genoopt om met, uh, met de paarden en met uh, de ME deze mensen uh, rustig door te laten van de, de zijstraten van, uh, van de, het Klein in. U heeft robuust ingegrepen? Nou nee, we hebben gezegd dat we daar robuust aanwezig zouden zijn, dat waren we. En uh, onze inzet was uh, vooral gebaseerd op rust en kalmte om deze mensen gewoon van het plein daar weg te krijgen. Ja, en robuust dat is uh, te paard en ME? Nee, uh, nogmaals, uh, robuust dat zou ons optreden zijn en dat zou het uh, als het uh, daar erg zou zijn... Maar robuust aanwezig zijn, daar bedoelen we mee dat we daar met voldoende mensen aanwezig zouden zijn. Ja. En dat waren we ook. Het is toch wel vaker onrustig? U heeft al gezegd dat mensen zich daar uh, verzamelen bij EK's en WK's. Enig idee waar dat aan ligt? Ja, dat is eigenlijk een soort uh, traditie geworden in de, in de loop van, uh, van de jaren. Je kan het wel eens een beetje vergelijken met Oud en Nieuw, waarbij ook op verschillende locaties veel mensen aanwezig uh, zijn... Nou, ook uh, oud en nieuw in onze regio was in het verleden altijd uh, uh, zeer onrustig. En dat hebben we uiteindelijk terug kunnen brengen naar een, een beheersbare uh, periode. En dat willen we ook gewoon met EK's en WK's doen. Mensen moeten dat op een feestelijke manier uh, kunnen vieren. En daar uh, past geen rotzooi bij. En de mensen die rond het plein wonen, zei u al, uh, zijn het ook een beetje zat. Betekent dat dat u ook gewoon de komende wedstrijden van bijvoorbeeld het Nederlands elftal daar uh, robuust uh, aanwezig bent? Ja, wij zijn op verschillende locaties in de regio... waarvan wij denken dat het uh, druk kan zijn, uh, zullen we weer aanwezig zijn. En uh, Jong-Bloeplein is daar een van de locaties van. En uh, ja, dan toch nog even terug naar, uh, naar de wijk, het, het laakkwartier. Daar liep dinsdagavond uh, ook een politieinval uit op, uh, op rellen. U was er nu op tijd bij. Maar uh, betekent dat, ja, u zegt het al, wij zijn natuurlijk wel, wel extra aanwezig. Maar uh, ja, voorziet u dan dat het wellicht ook nog wel uit de hand kan lopen? Nee, dat, dat zien we helemaal niet. De, de aanhouding uh, afgelopen dinsdag was overigens niet in de wijk Laak, maar dat was in de like, uh, wijk Spoorwijk. Dus dat is een andere wijk van, uh, waar het Jongbloedplein in ligt. Uh, wij weten dat er op het Jongbloedplein en andere locaties in de regio veel mensen uh, aanwezig zijn na voetbalwedstrijden. Ja, en uh, dat betekent ook dat onze inzet daarop gebaseerd is en dat wij daar dus ook met uh, collega's aanwezig zijn. Koorspruit van de politie, Haaglanden. Duitsland tegen Portugal. Zometeen uh, Frank Arneze. Wat zal die blij zijn? Dronken van geluk, wie, wie zal het zeggen. En misschien wel niet alleen van geluk. Uh, even de eerste helft van uh, Duitsland tegen uh, Portugal. Uh, Vond Schoenendijk nog steeds hier in de studio. Uh, Duitsers begonnen mes scherp, hoor ik je zeggen. En Philippe uh, Kook ook. Ja, ze begonnen goed. Maar het werd al heel snel, werd het eigenlijk ook een, uh, een schaakspel. En ik pleit eigenlijk nu al voor uh, dat ook die poolwedstrijden... die moeten dan tegelijkertijd worden gespeeld. Want ploegen beginnen nu al te rekenen omdat Nederland verloren heeft. En ja, goed, ze denken allebei wel even van Denemarken te winnen... en hebben ze al vier punten. Dus ja, ik vind het jammer dat die wedstrijden... alleen de laatste wedstrijden wordt uh, op, op dezelfde tijd gespeeld. Ja, maar goed, dat kunnen we nu niet veranderen. Dus we moeten nee, de, de, we. de situatie gewoon accepteren zoals die is. Maar is dat dan, he, hebben ze een reden tot, uh, tot juichen dan? Nou, goed... Als het 0-0 uh, blijft? Ja, ik, ik zeg al, ze, ze verwachten toch van die Denen te winnen. Nou, en, uh, dat rekenen is al begonnen. Dat vind ik jammer van zo'n wedstrijd. Want ja. op de eerste tien minuten na is er heel weinig gebeurd. Of het moet die laatste bal geweest zijn van Peppe... die nog bijna dan uh, binnenvliegt. Ja. Goed, uh, uh, we gaan even naar Frank Anezen. Uh, goedenavond, uh, Frank. Uh, goedenavond. Ajax, PSV, uh, Deens Nationaal Elftal, 52 Interlands. EK 84, Frankrijk meegenomen, meegemaakt. Ik kan nog wel even doorgaan, maar dan kan ik geen vraag meer stellen. Ehm, uh, Praat, eens, zeg eens even zinnen. Kan je nog recht over een lijn lopen? Gaat het nog goed? We hebben het ook niet gewonnen. Het is maar drie punten. Oh ja, ja, ja, ja. Goed, ja, zo kan je het ook zien. Dat is maar... uh, natuurlijk ook ook drie punten die we op rekenen. Dus uh, geen probleem. Maar we moeten nog veel wedstrijden. Ja, maar, er, nog, ja, maar hoe, wat is nou het scenario? Uh, denk jij inderdaad wat vond ja. zegt dat er... Uh, dat er wordt gerekend, nu al door Portugal en, en Duitsland, van gelijk zitten we goed? Ik vind het natuurlijk. Uh, ja, omdat Nederland verloren heeft, dan moet je natuurlijk niet zo redeneren. Ik vind, ik, vind, ik vind het juist leuk dat, het, uh, uh, dat die wedstrijden verschoven zijn. Dat kan iedereen ook die wedstrijden kijken. Dat is natuurlijk ook de bedoeling. Daarom speel je achter elkaar. En de laatste wedstrijd, ja, daar wordt het uh, dan gelijk gespeeld. Ja, nee, eh, maar redeneren eh, eens even door. Weet, ze ik spelen ik nu dus uh, uh, uh, als ze 0-0 spelen. Is dat dan goed voor Denemarken of goed voor Nederland? Of goed voor iedereen? Nou, de weg. Dat werkt. Uh, ik, ik bedoel, vandaag is iedereen gerekend op uh, drie punten van Nederland, maar nou, dat gebeurt niet. En uh, wie zou het zeggen over vier dagen, dan is het woensdag en dan speelt Denemarken tegen Foto. En waarom zou Denemarken niet van Foto kunnen winnen? Ook daar. Ik bedoel, en dan wint uh, Nederland en Duitsland en dan is alles weer open. Dus ik, ik en dat is leuk met, met, met, met, met zo'n genoeg, uh, uh, je hebt acht dagen, dan heb je drie wedstrijden en alles kan nog gebeuren. En ik, ik vind het. Dat... Ik vind het fantastisch wat we deden, ik vind het fantastisch voor ons land. Alles omdat, ja, we hebben niet Ik, We speelden tegen fietsen, zeg maar, die is een wereldmeester. En uh, dan ben je dan zwaar weer onderdruk. En dan ga je ook winnen, dus voor, voor Denemarken is het natuurlijk een geweldig begin. En, um, en we hebben nu twee wedstrijden in principe om één punt te halen. Dan zou je naar de volgende kunnen. Dus dat is een geweldig begin en iedereen is ook vaak uh, enthousiast in Denemarken. Zij stappen woensdag met een heerlijk gevoel het veld op. Natuurlijk, dat is uh, kijk, wel, was, was ik vond Den die Dene prima spelen. Ik vond Nederland uh, uiteraard veel beter beginnen. Uh, en uh, ja, ze had ook veel meer kansen dan de dus Den, maar ja, ze moeten er ook wat maken, en dat hebben ze niet hm. gedaan. Uh, Die Denen hebben uh, gespeeld zoals ik één uh, verwacht had, omdat de laatste vier vijf dagen heb ik, uh, heb ik alleen maar positieve dingen gehoord van de Deense kamp. ze, uh, ze geloofden in een overwinning en dat is 5%. Maar om zo'n geloof ook op het veld door te zetten, ja, dan moet je dus ook iedere speler van Denen maar moet honderd klaar zijn en minimum acht spelers. Het moet in topvorm zijn. Hm. Anders win je niet van Nederland. En dat is ook gebleven vandaag. Ik denk dat 8 uit 11 uh, van die Deentje-spelers het uh, topniveau geha uh, gehaald ja. hebben. Uh, we hebben een slechte lijn, dus we moeten dit keer helaas uh, kort houden. Eén uh, vraag die ik je nog wel even wil voorleggen. Uh, je bent uh, technisch directeur bij HSV. Kuit wilde je graag hebben. Maar hij heeft gekozen voor Vene Batje. Wat vind je daarvan? Nou ja, goed. Uh, ik, heb, uh, ik heb met, met, uh, met Dirk en uh, met zijn zwaarwaarnemer Rob Jansen contact gehad. En er waren, geloof ik, veertien uh, uh, clubs die interesse heeft. En ik geloof, we waren dus die, die laatste drie. Nou ja, goed, dat vind ik op zich niet slecht. Uh, Dirk Kruijten is een geweldige speler. Hij heeft ongelooflijk goed gepast bij ons. Maar hij kiest dan voor, voor, een, voor een club die in eerste instantie Champions League speelt. Uh, komende. Komende seizoen. En de, ja, dat konden wij hem niet geven. En, nee. uh, en, en het geld natuurlijk is ook uh, geloof ik beter. Dan wordt ja. dat, dat jammer. Heel erg jammer. Maar ik wens ja. hem heel veel succes. Ja. Geweldige speler, Geweldige mens ja. Wie was die derde club eigenlijk? Dat weet ik niet. Ja, dat weet je wel. Maar dat zeg je gewoon niet. Ja, dat zeg je niet. <laughs> dus je weet het wel. Moet je zeggen dat ik het niet weet. Uh, Frank, we gaan, uh, we gaan je binnenkort nog een keertje bellen. Uh, wie weet wel uh, in, de, in de tweede ronde. Hoe knows? Wie had dat gedacht? Nee, precies. Geniet ja? er, geniet er nog even van, hè? Dankjewel, Bedankt. Frank Anezen. De lange En uh, Hurricane, het is precies uh, kwart voor tien. U kunt ons uh, twitteren, mocht u daar behoefte aan hebben. Hashtag uh, R1 Sportzomer. Hij speelde bijna geen wedstrijden dit seizoen voor zijn club Barcelona. Maar hij stond vanavond op het EK gewoon weer in de basis. Ibrahim Affelay. Maar ook hij kon geen potten breken tegen de Denen. Bart Ma Bert Maaldring sprak met Affelay. Heb, uh, heb jij ooit een wedstrijd gespeeld met zoveel kansen? En dat er dan niet gescoord wordt? Ja, dan moet ik heel goed nadenken... Het is eigenlijk ongelooflijk. Er wordt wel gerefereerd aan de wedstrijd van Barcelona. Kort geleden nog. Uitgeschakeld in de Champions League. Dat dat net zoiets was. Was dat net zoiets? Ja, misschien kan je het wel een beetje vergelijken. Ik denk dat wij uh, ontzettend veel kansen hebben gehad. En uh, met name de eerste helft gewoon heel go een, go een goede wedstrijd op de mat hebben gelegd. En voorkomen tegen de verhoudingen in op een heleboel achterstand komen. En, uh, dat, is, uh, dat is wel een hele grote tikje. Doe je dan nog iets fout? Jij niet, maar in ieder geval jij niet alleen. Maar doe het net al zelf dan iets fout? Goed, ik bedoel, die goal moet ik nog een keer goed terugzien. Maar goed, dat is een beetje moeilijk te zeggen zo kort na een wedstrijd. Maar wat ik al zeg, we hebben ontzettend veel kansen gecreëerd. en Daar moeten minimaal twee van in. Is dat dan pech? Of is dat gewoon niet cool genoeg zijn? Of zenuwachtig worden van als je achterkomt? Daar kun je allerlei clichés op loslaten. Maar dat is heel moeilijk te zeggen. Ik bedoel... Ja, het feit dat je ze creëert en zoveel creëert, dat geeft ook aan wat voor, uh, met name de eerste helft, dat je gewoon heel goed speelt. Maar het is wel echt teleurstellend dat we, dat we deze wedstrijd verloren hebben. Zeg je daarmee dan eigenlijk van, het moet er wel een keertje uitkomen? Ik bedoel, het kan er zomaar tegen Duitsland wel uitkomen dat we goed voetballen en al scoren ook? Ja, het is nu, uh, het is nu drop of eronder hè, de komende wedstrijd. Het is heel simpel, je moet winnen, wil je, wil je doorgaan? Maar ik vroeg eigenlijk van, als je dit voetbal speelt, denk je dan dat je tegen Duitsland, uh, dat hij er wel in gaat? Kijk, uh, nog positief is dat je heel veel kansen hebt gecreëerd natuurlijk. En uh, dat is wel dan de, de houvast die je hebt richting de volgende wedstrijd. Want als je helemaal geen kansen creëert, dan zou het uh, helemaal een, uh, een aderlating zijn. Of is zo'n zo tegenstander die zich bij Tijdenweide ingraaft, wat zij dan toch ook wel doen, is dat juist lastiger spelen dan tegen een iets aanvallendere ploeg, zoals Duitsland? Het feit dat we tegen een tegenstander spelen die heel veel op de, op de, op de eigen sessie speelt. Dat we toch zoveel kansen hebben gecreëerd. Dat, dat zegt toch wel wat over onze voetbal, voetbalcapaciteit en mogelijkheden. En, maar goed, Duitsland is een ploeg wat ook graag wil voetballen. Dus we zullen ongetwijfeld meer ruimte gaan krijgen. Maar ook tegen een veel betere tegenstander. Dat is ook wel duidelijk. Vind je eigenlijk dat er iets in de opstelling veranderd moet worden? Of moet je deze mensen die nu in de basis stonden het gewoon nog een keer laten proberen? Ik, ik ben geen trainer. Iedereen, ja. Affelei zei dat tegen Bert Maaldering. Goeie ja. goede vraag, voorspelbaar antwoord. Uh, hier aan tafel Natasja uh, Patipelloi. In één keer goed gezegd. Uh, je hebt een mooi boek geschreven met uh, foto's van de Molukse gemeenschap. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Alfons Groenendijk zit hier natuurlijk nog steeds als uh, onze huisanalist van deze avond. En uh, Ralf Willems, die uh, een boek heeft geschreven, Het Mannschaftswonder. En je hebt eerder deze avond al gezegd dat we eigenlijk het Nederlands zelf al uh, rond Affelei zouden moeten. Uh, bouwen. Uh, leg even uit hoe dat in relatie zit met het boek... het Manchester Wunder, dat je hebt geschreven. Ja, ik vind uh, Afelaaj iemand uit de school van de buitenspelers. De Hollandse school. Men zou dan kunnen terugkeren. Hij is ook een uitstekende voetballer, vind ik. En hij maakt het veld breed. En, en dat, dat is de, de identiteit van Nederland. Van het Nederlandse voetbal die men nu verlaten heeft. Mm -hmm. En uh, dan zou men opnieuw naar zijn, zijn eigen cultuur gaan. En dat is wat de Duitsers ook hebben gedaan, terug naar hun eigen cultuur? Gedeeltelijk, ja. Ik, ik, ik wil er nog iets aan toevoegen. Ik heb ooit. Het uh, hangt een beetje samen met het uh, boek Trots van Mevrouw. Ik heb ooit het voorrecht gehad om de, de heerlijke topvoetballer Simon Tagamata te interviewen. Een jaar of twintig geleden. Staat hij in je boek eigenlijk, Tagamata? Nee, hij was uh, in Dubai. Aan het werk? Ja, ja toen zat, ja, zat hij Dubai. nog ergens in, in, in Vlaanderen. En ik mocht bij hem thuiskomen. Heeft toen een uur of twee gepraat over zijn achtergrond. Want ik wist niet dat hij helemaal luxe was. Ik stelde een, een vraag en hij begon daarover. Hij stopte niet meer. En op het einde. Van het interview nam hij zijn gitaar en begon hij uh, molukse liedjes voor mij te spelen. Ik heb dat nooit meer meegemaakt dat een topvoetballer uh, na een interview voor mij liedjes speelde. Mata Mata deed het. Ja. Maar de, de affelei die jij vanavond op het veld zag om weer even naar hem terug te gaan, is dat ook de affelei die je zou willen zien in nee, dat nieuwe elftal dat je zou willen opbouwen? In het opbouwen? systeem zoals, zoals men nu speelt, Nederland moet terug naar dat circulatievoetbal. Oh, onze studio valt radio oh, er mee. Als u even naar de webcam wilt <laughs> kijken, onze studio valt nu langzaam. Hopelijk uh, <laughs> dus is dit geen voetbal. circulatievoetbal met, met oh. buitenspelers die een, een actie kunnen maken, het verschil kunnen maken. En ik denk dat Afelay vanuit zijn context bij Barcelona daartoe in staat is. Ja. Uh, nu even naar uh, jouw boek uh, dat je hebt geschreven. Je hebt de Duitsers uh, in en in geanalyseerd. Je hebt al eerder gezegd, het totaalvoetbal zoals Nederland dat speelt over het WK in 74. Dat is helemaal niet van de Nederlanders, want de Duitsers speelden dat al in 72. Je maakt je niet geliefd in uh, Nederland. Beste vrienden ik... Nederlanders, beste vrienden Nederlanders. Ik ben begonnen als supporter van Van Hanegem en Barry Huss ja, Husserl, ja, nee, Ajax. Maar dit maak je niet meer goed nu, uh, <laughs> oh, sorry hoor. Maar nee, je moet het wel even uitleggen. Hè. Ik ga het uitleggen. Ja, dat heb ik natuurlijk zelf niet bedacht. Hè. Maar in 1972 werd West-Duitsland toen nog mm -hmm. Europees kampioen in België. Uh, met een fantastische uh, spelstijl. Die werd uh, bewierookt door de Pravda, de krant van de communistische Sovjet-Unie, zoals dat toen nog heette, omdat zij de finale uh, de Sovjet-Unie met 3-0 hadden verslagen. De uh, Times in Londen uh, spraken over de uitvinders, de heruitvinders van het creatieve voetbal. Dat waren de Duitsers. L'équipe in Parijs, uh, zelfde stijl, het was oogverblindend. En wat was er gebeurd? Inderdaad, met, met, met, met, met een figuur als Gunther Netzer in het elftal... Uh, die, ik zou kunnen zeggen, dat was de Johan Cruijff van West-Duitsland... zei het op een iets lager niveau... Uh, stond daar ineens een elftal dat heel aantrekkelijk voetbal speelde. Terwijl Duitsland daarvoor aanvallend trachtte te voetballen... maar niet, niet die echte artistieke stijl had. Ineens was die daar wel op Wembley. werden de Engelsen van het kastje aan de muur gespeeld, 1-3. Men noemde dat dan als wonder van Wembley. En dan werd... Uh, in Brussel met 3-0 gewonnen. En het zeer interessante fenomeen van vandaag is... dat de Duitse Voetbalbond zegt... kijk, dat was het beste voetbal dat een manschaft ooit heeft gespeeld... terwijl ze toch drie wereldbekers hebben gehaald. Wij willen terug naar 72. Die cirkel moet rond... En die figuur Gunther Netzer, dat is toch ook weer mooi om, om te vertellen. Dat was een soort George Best-achtig type met lange haren. Uh, reed in, in, in een jaguar met een open dak. hij droeg wel iets minder Altijd, altijd zat, Ja, dat weet ik niet. Hij, hij heeft ook samen met zijn vriendin een, een, een kunstenares, dat is ook heel apart, uh, die altijd in zwarte kleren rondliep. Uh, in Münge-Gladbach, een klein stadje op de grens, de eerste discotheek geopend. Dat heette Lovers Lane, de Liefdeslaan, waar de jeugd van, van toen naar de Beatles kwam luisteren naar de Rolling Stones. Bob Dylan, dat kende men niet. Dat was een beetje Woodstock in München-Gladbach. En daar zat die Gunther Netzer dan whiskey-cocktails te drinken. Ja. En die speler, dus, dat was de Rebel aan bal noemde men hem in Duitsland. Ja, dat was de beste voetballer uh, van 72, Een Flower Power-achtige figuur. Maar precies omdat hij net als Cruyff het vermogen had om de zwervende man van het elftal te zijn. Ja. Ja. Waardoor. Uh, Waardoor zowel verdedigers, middenvelders, aanvallers... andere dingen konden gaan doen dan het klassieke dat ze deden. En waardoor er dus werd geschreven over het totaalvoetbal van West-Duitsland... twee jaar voor Nederland het spelen in 1974. Maar in 1974 werd West-Duitsland natuurlijk ook wel uh, wereldkampioen... maar met heel ander voetbal. Uh, oerlelijk, mag je misschien wel zeggen? Hoe lelijk, ja. En daarom is mijn standpunt dat niet Nederland een trauma heeft overgehouden aan 1974. Aan maar wel West-Duitsland en later Duitsland. Omdat Nederland daar een, een statement heeft neergezet van... wij willen mooi circulatievoetbal. Ik, ik kan dat niet genoeg benadrukken. Dat is onze cultuur. En dat werd de volgende 30 jaar ook voor Nederland. Uh, waardoor men de wereld heeft... Ja, niet, niet veroverd, maar waardoor men in de wereld een beetje wordt bekeken als de Brazilianen van Europa. De Duitsers hebben toen de conclusie getrokken, wij kunnen alleen maar dit soort voetbal brengen. Beckenbauer die net uit... Het elftal had gemanoeuvreerd, want zo gaat dat ook natuurlijk. Uh, en de, het accent op het verdedigen en het resultaat had gelegd. Die verklaarde nadien: kijk, de Duitser is een, een soort vlijtige arbeider. Een ambachtsman, we hebben discipline nodig. Onze deugden, dat zijn de collectieve kracht. Uh, de, de, de, de inzet en tot de laatste minuten ervoor gaan. Maar niet het technisch ja, ja. vernuft. Ajax won ook ja. in 1971 en 1972, natuurlijk ook al met ja. een bepaald voetbal. Ook ja. uh, de Europa Cup 1. Ja. En dat vond ik eigenlijk ook al het, het totaal voetbal, maar dan iets eerder als in 1974. Ja, dat klopt, maar op gebied van, van landenvoetbal. Werd West-Duitsland eigenlijk als eerste uitgeroepen tot, tot de, degene die het totaalvoetbal brachten in 72. Ja, we moeten heel snel door de tijd heen, uh, letterlijk en uh, figuurlijk. Uh, 2006 is, uh, kort graag, is eigenlijk de ommekeer gekomen. Hè? Toen hebben ze zich gerealiseerd dat het moet echt totaal anders moet en hebben ze ingegrepen. Met Joachim Leu aan, uh, aan het roer, toch? Wel ja, een stukje geschiedenis. 89, de val van de muur, de wende. Ik noem... Ik 2000, zat op 2006, 2006, 2006 noem ik de voetbalwende. Door, door. Het wereldbekerfeest in Duitsland is de voetbalwende geweest... die, die de Berlijnse muur was uh, voor het politieke Duitsland. Daar is de Duitse voetbalmuur gevallen. Ja. En heeft men gekozen voor uh, het schone spel... in plaats van het resultaatvoetbal. Men heeft dat gecombineerd met het fanfeest als ja. antwoord op het hooliganisme. Ja, ja. En men heeft daar ook nog iets aan toegevoegd, dat het heel apart was, het sociale engagement. Ja. Waarmee men wou aantonen dat voetbal meer moet zijn dan business. Men kan voetbal gebruiken voor integratie, uh, voor emancipatie, uh, voor individuele uh, verheffing van mensen. Dat is allemaal intussen aangetoond. En de Duitsers hebben als derde pijler dat in hun uh, statuten neergeschreven van de Voetbalbond. Namelijk, we zijn professioneel bezig met topvoetbal. We zijn in de breedte bezig met amateurvoetbal. Maar we zijn ook bezig met dat sociale. En daarom zeg ik die drie elementen samen. Dat ja. is het nieuwe concept. En dat, dat is de En Dat wende. heeft ze nu gebracht waar ze nu zijn. En zo voetballen ze nu tegen. Zij voetballen uh, tegen nu de Portugezen. Uh, uh, kunstzinnig volgens Leu die zegt: ik wil de kunst boven het resultaat. En dat kunnen we nu lezen in jouw Show boek uh, het uh, Manchester uh, De Radio 1 Sportzomerfragmenten Top 5. En die zijn we aan het samenstellen. Uh, ja, Raf Willems, dat, dan ga ik je vragen, uh, zou je er een fragment in willen stoppen? En dan durf ik eigenlijk bijna niet eens te vragen welk fragment dat zou moeten zijn. Want ik kan het bijna raden. je begint er om te lachen ook. Afelai, maar ja. Ja, dan is het zijn vervanging als het ware. Hè. Als het symbool voor waar het misschien toch fout gaat in het Nederlands voetbal op dit ogenblik. Afelai kan schieten naar een paas en een dribbel en Afelai en daar komt het schot en die schiet een halve meter over. De actie is goed. De paas was ook goed trouwens, de dribbel was mooi. En eh, eigenlijk was alles goed, behalve dus dat schot, want dat gaat een halve meter over. Ja, dat was uh, Avelay, die dus een halve meter overschiet. Dat is het fragment wat jij erbij doet. Gisteren hadden we het, uh, uh, een ander fragment. Want we hebben inmiddels uh, twee uh, fragmenten staan. Hebben we het uh, fragment van gisteren ook nog eventjes? Kunnen we dat laten horen? Lewandowski is de maker van het doelpunt. Lewandowski, wie anders zou je zeggen. De topscorer van Borussia Dortmund. Polen leidt met 1-0 tegen Griekenland. Is, ja, dat is het fragment wat Robert Maaskant gisteren heeft ingebracht. We bouwen langzaam de top 5 op tot vijf. En dan uh, kan een gast elke keer. Iedere avond uh, bepalen welk fragment er af moet en welk fragment in komt. Um, en Natasja, zometeen na tien. Dan gaan we het over jouw boek uh, nog even kort hebben. Over de mooie foto's uh, die erin staan. Uh, voordat het tien uur is, nog even naar Philip Koken. Want wij zijn natuurlijk benieuwd hoe het verloopt bij Duitsland-Portugal. Het blijft zijn, neem ik aan. Anders hadden we je wel gehoord. Ja, en, euh, <laughs> ja, ik hoef eigenlijk niks meer te zeggen, want het is inderdaad vreselijk saai. Hoewel, er valt natuurlijk wel in tactisch opzicht iets van te zeggen. Namelijk dat de Duitsers doorlopend de bal hebben, maar, maar niet in slaag om gevaarlijk te worden. En ik weet niet of dat al te maken heeft met schaken en rekenen. Maar uh, ze vinden elkaar niet goed. Het, uh, het loopt niet echt. Zoals het wel in de kwalificatieduels allemaal gelopen heeft bij die Duitsers. 10 overwinningen op rij. En uh, 34 doelpunten gemaakt. Het ging allemaal zo makkelijk. Maar nu kunnen ze maar geen bres slaan in die Portugese verdediging. 55e minuut. Het is nog altijd 0-0. Goed, zometeen uh, zijn we terug. En dan hopen we ook Wesley Snijder nog even aan het woord te laten. Hij is jarig vandaag. Maar goed, hij zal er niet vrolijker op geworden zijn, denk ik. Tot zo naar tien. Wij zijn één. En het legio. Volgende TK bij de publieke omroep. Ja, daar krijg je toch even een brok van in je keel. Moet in, moet in. Kijk op Nederland één. Vandaag komt Oranje weer met ropen. Ga naar nos.nl. Dit de laatste penalty. En luister de Radio 1 Sportshow. Het is de doelpunt. bijderland er bijna. Wij zijn één. En nu zijn ze weer samen. Morgen in de krant gevraagd nieuwe woonboot Bij de publieke omroep.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 Weer een relatie? Mensenrelatie.nl